In de Mexicaanse stad Veracruz zijn tien lijken gevonden. Volgens de politie lagen zeven lichamen in een verlaten vrachtwagen. Drie doden werden langs de kant van de weg gevonden. Het lijken de zoveelste slachtoffers in de door drugsgeweld getijzende Mexicaanse havenstad. De bloedige strijd heeft deze maand al tientallen mensen het leven gekost. Het weer. Van het westen uit regen. Op de wadden staat tijdelijk een harde wind. Het wordt een graad of 13. Vanavond stroomt zachte lucht het land binnen en loopt de temperatuur op naar 14 tot 17 graden.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 Kom het beleven aan de Lelystadse kust. Goed te combineren met een bezoek aan Batavia Stad Fashion Outlet. Ga voor meer informatie naar schipbreukbatavia.nl Kom op zaterdag 8 of zondag 9 oktober naar een uniek camperspektakel... op het TT-circuit en in de TT-hal in Assen. Van 10 tot 5 uur kunt u proefrijden met campers en diverse workshops volgen. Naast leuke kinderactiviteiten vindt u hier nieuwe en tweedehands campers... van alle grote merken. Meer informatie leest u op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 302-4747 of ga naar hersenstichting.nl Ik ben Paula Udondek, ambassadeur van de Hersenstichting. Ja, wij zitten hier eigenlijk nog een beetje met dat bier. Ik vond het wel uh, lekker. Het is, gelukkig zit er maar 3% alcohol in. Dus dat ik kan nog ik even vind deze heel lekker, want Harriet heeft een heleboel flesjes hier voor ons staan. Um, Harriet, wij zaten nog een beetje na te borrelen tijdens, tijdens het nieuws. Uh, jij neemt dit wat wij nu uh, uit de sloot hebben gehaald, neem je mee? Dit kroos, ja. Kroos water. Kroos bier. En daar ga je echt bier, uh, kapitool bier van brouwen? Uh, nou, als jullie het nog een keer heel lief vragen, dan uh, ga ik oh, dat oh, doen. Zou die... je alsjeblieft voor ons bier <laughs> Nee, want dat bier bier is toch brauwen? wel wat, wat jij doet, hè? Je, je ja. brouwt op heel veel plekken, maar wel met spul uit, uh, uit de omgeving. Ja, nou, het leukste zou nog zijn als er hier een uh, bierbrouwer zou zitten... Die dus ook van hier is en dat we dat samen kunnen doen, dat lijkt me heel leuk. Ja, dat er echt permanent een bier te verkrijgen is en een graafjlanderse uh, ja. landgoederenbier. Ja, dan kan hij dat ook voortzetten voor jullie. Ja. Dat is toch wel. En wat is het raarste, raarste kruid, kruid waar je ooit wat meegebrouwen hebt? Het raarste kruid. Of het meest uh, bijzonder wat jezelf? Uh, nou, wilde absint. Uh, die heb ik in Den Haag gevonden. Dat is een heel zeldzame plant en die vond ik uh, uh, langs de weg bij het malieveld dus dat uh, <laughs> tijdens de cultuurprotesten en die heb ik toen meteen geplukt waar het vroeger en, uh, verboden drankje absint van werd uh, ja, ja ja ja en daar heb jij bier mee gemaakt ja dat is uh, geeft een hele lekkere smaak dus kun je in plaats van hop kun je die gebruiken okay. dus, uh, maar goed, aanstaande is dus het kroosbier. Ja, jij gaat vanmiddag nog aan de slag met je mobiele bierbrouwbrein. Ook volgend weekend kunnen mensen nog jou in het wild aan het werk zien. En alle informatie over jouw werk en over waar jij te vinden bent... met je is te vinden op onze website. vroegevogels.vara.nl Henriette, Waal, dank je wel. Welkom terug bij Vroege Vogels. Dat je betaald wordt om uh, tijdens je werktijd het bier te drinken. En dat je dan ondertussen ook nog even een tijdschriftje kan lezen. Want ik blader hier dus door die glossy. Even afgeleid door de blote, blote torso van Levchenko. Even kijken, lezen. Je, oh ja, Jevgeny Levchenko is voetballer mm -mm. bij Adelaide United. Eet dus. Hij eet soms biologisch vlees of verantwoord gevangen zeevruchten. Hollandse nieuwe wil hij niet missen. Ja, maar het zijn nou. voor jou ook leuke vrouwen. Hè? Nou, kijk, er, Nicolette Kluiver, Oeh, een heel erg spannend blonde Georgine Verbaan. Oh, en uh, Charlie Day, zangeres. Leuk, met die gitaar. Zo, kijk, zo heel pittoresk. Oh, en uh, ze is zwaar en eet soms biologisch vlees. En al deze mooie mensen staan in dit lijstje omdat ze genomineerd zijn... Niet voor de verkiezing van lekkerste biologisch vleeseter... de hotste haringhapper of de verleidelijkste visfan. Nee. Voor de verkiezing van de meest sexy vegetariër. U hoort het goed. Ja, ik heb even zitten tellen. Vier van de tien genomineerde mannen eet vlees of vis... En uh, bij de vrouwen is het aantal nog uh, hoger. Zeven van de tien neemt het niet zo naam met vlees en vis. Er zitten maar drie echte, echte vegetarische vrouwen tussen. Oké, okay, nou, uh, nomineren we volgend jaar Nicolette van Dam. Uh, zij is ambassadrice van de Week van de Vleeswaren... maar eet vast ook wel eens een dagje geen vlees. En misschien bij de mannen lijkt Prem me wel een geschikte kandidaat. Rijst, vlees, vlees, vlees, vlees, vlees, vlees, vlees. Ja, hij eet ook uh, rijst, dus uh, het is gewoon een prima kandidaat hè, als sexy vegetariër. Je zou uh, denken dat alle sexy vegetariërs in Nederland zo'n beetje op zijn en dat dit het resultaat is. Maar volgens Wakkerdier is het aantal vegetarissen juist groter dan ooit. Ze willen gewoon niet te streng en belerend doen en hanteren zodoende het motto: Beter inconsequent goed dan consequent fout. Ja, zit wat in natuurlijk. Maar noem het dan niet meest sexy vegetariër. Uh, noem het dan. Uh... Uh, de meest sexy flexitariër. Ja, bijvoorbeeld. Nou, dan ga ik nu even stemmen op. Even kiezen. Henk van Straten, die uh, ziet er wel lekker uit. Of uh, Levchenko, zou ik ook wel eens uh, in willen bijten. Als flexitariër. Hmm. The Wand of Youth Suite was dit The Little Bells... van de Engelse componist Sir Edward Elger... uitgevoerd door de New Zealand Symphony Orchestra. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Deze week nog een aantal opmerkelijk laat vertrekkende vogels... op onze fenolijn 035 6711 338. Goedemorgen met uh, Henk van der Kwaak van Volkstuin weer in Wassenaar. Vorige week zag ik op onze tuin nog een Atalanta... en een paar kleine koolwitjes fladderen... In de afgelopen week waren er op dinsdag nog wat bonte zandoogjes. Maar na woensdag en donderdag dacht ik... we zullen nu toch echt aan een vlinderloze periode moeten wennen. En hopelijk ergens in maart volgend jaar weer heel enthousiast... eerstelingen aan kunnen kondigen. Zal het een citroenvlinder worden? Of een dagbouwhoog? Of... Spannend! U spreekt met Rob Runia uit Leeuwarden. Toen wij zondagmiddag lekker buiten in het zonnetje zaten, hoorden wij uh, plotseling boven ons hoofd gezoom. En uh, tot onze grote verrassing zagen we daar een kolenbriefvlinder. Die, uh, die met zijn lange tong uh, ja, in een van de laatste bloemen van onze kappenvoelie bezig was de nectar eruit te halen. Nou, het werd uh, echt een zondag met een gouden randje. Met Frate Willy Brothers uit de beeld. Maandag 3 oktober zag ik op mijn wandeling in Houdringen een bosuil. Mooi in een gleuf van een boom. Goedemorgen, u spreekt met Ineke Bons uit Den Haag. En mijn voorfiets, ja, staat in bloei. Adrie Doelman, Maasland. Gisteren zag ik tot mijn grote verbazing... bloeiende takken in onze toverhazelaar. En even later een grote pol bloeiende dopperbloemen aan de waterkant. Drennen Langevoort uit fase. Op vrijdag om 1 uur s middag zagen wij boven de woonwijk de Oosthof in fase twee ooievaars. Ze vlogen heel laag en draaiden rondjes. Toen ze hoog genoeg waren, zweefden ze weg in zuidelijke richting. Doei! Met Carla Rijderveld uit Almen. Ik wil graag melden dat ik gisteren een bosje latirus uit de tuin geplukt heb. Dat nog vrolijk staat te bloeien en te geuren in de kamer. En de witte rhododendron geeft nog steeds veel bloemen. Ze beginnen nu wel te verleppen. Met uh, Jan Gijsbos uh, uit Amerika. Zondagmiddag 4 uur zie ik nog een boerenzwaluw overkomen. Wellicht de laatste. Ja, dat was onze fenolijn. Meer beesten nu. In de Rotterdamse diergaden Blijdorp is een paar weken terug een zending beschermde schildpadden aangekomen uit Hongkong. De dieren waren maanden geleden uit Madagaskar gesmokkeld, bestemd voor de huisdierenmarkt in Azië. Inmiddels is het voor veel van de schildpadsoorten op Madagaskar 5 voor 12. Rob Uiter praat over dat schildpaddenprobleem met de deskundige van Blijdorp, Henk Zwartepoorten achter de schermen van alles te borrelen en te pruttelen. We staan nu bij een, een hele lage glazen bak. Vier kindervuistgroot schildpadjes. Dit is wel een van de soorten waar het om gaat, in Zwarte Poorten. Ja, dit is de Madagaskar Stralen Schildpad. Deze de stralen. Madagaskar Stralen Schildpad. Ja, ook heel goed aan de tekening te zien. Een, een schitterend maar dus maar die mooie zwarte strepen die je op, ja. op de, de facetten op hun schild ja. ziet, dat, dat Held, zijn de stralen. Elk schild heeft juist een, een apart stralenpatroon en dan, dan daarvan kunnen wij ze ook allemaal individueel herkennen. De schildpadden die in beslag zijn genomen, die zijn ja, vers van Schiphol uh, eigenlijk hier net gearriveerd. Die zitten even in quarantaine, daar kunnen we niet bij. Er moet eerst gekeken worden of ze bacteriën bij zich hebben, maar dat gaat dus onder andere om deze soort. Die dieren zijn dus in Madagaskar uit het wild gejat, ja. naar ja. Hongkong gebracht. Ja. En er is een constante stroom op dit moment van Madagaskar soorten. En dan gaat het om vijf landschildpadden die op dat eiland voorkomen. En vier ervan komen alleen maar op Madagaskar voor. En nergens anders in de wereld. En die worden dus met couriers, net zoals dat bij drugs gaat, gewoon uh, wordt maar een aantal arme mensen geselecteerd van die krijgen een vliegticket naar Hongkong of naar Maleisië of Singapore. Dan wil je eventjes uh, 500 of 1000 schilpadden in je koffer uh, meebrengen. En die mensen doen dat. Ja, wat weer? Die zijn straatarm en die, uh, die nemen dat risico. En die zijn dus twee jaar geleden, uh, zijn er dus bijna 200 in beslag genomen. Er is dus een aantal dood doodgegaan, een aantal herverdeeld, ook andere dierentuinen. En we zijn er nu dus deze week 73 naar Leiden opgekomen. En nu gaan wij dan vergunningen aanvragen om ze te exporteren naar diverse landen. Dus dat varieert van Denemarken, België, Italië, Frankrijk en dergelijke. Ja. En dat kan alweer een paar weken gaan duren. Dus even één stap achteruit zetten. Anders uh, hebben we zoveel klatergeluiden ja. dat al mijn ja. uh, luisteraars uh, meteen ja. naar de wc rennen. Ja. Maar goed, uh, ze zijn dus hier eigenlijk even in een, in een tussenstation in Blijdorp. Om uiteindelijk de, de verschillende soorten naar verschillende dierentuinen in Europa gebracht te worden. Waar fokprogramma's bestaan. Maar was het niet veel logischer geweest om die dieren terug te sturen naar waar ze vandaan kwamen. Naar het wild in Madagascar. Ja, die vraag krijgen we vaker. En uh, het is natuurlijk zo dat uh, in Madagaskar is A geen geschikt leefgebied. Uh, B. Is de herkomst van deze dieren onbekend? Want de Madagaskar Schildpad zelf heeft een redelijk groot verspreidingsgebied. Madagaskar is natuurlijk een enorm land en we weten niet of ze uit het noorden of uit het zuiden komen. En C. Is er natuurlijk heel veel corruptie. Er zijn vaak twee overheden en. Het risico is eigenlijk heel groot dat wanneer je ze terugstuurt dat ze gelijk dezelfde week weer opnieuw geëxporteerd dan worden. Dan zegt die smokkelaar, dankjewel, twee ja. keer verdienen aan dezelfde schildpad. Precies, ja. ja. ja en dat willen we natuurlijk voorkomen. En uh, we proberen op deze manier middels zo'n standboek en, een populatie in dierentuinen tot stand te brengen. Waar, waaruit je dus op termijn, wanneer de, de situatie in het wild hersteld is en wanneer aan allerlei voorwaarden is voldaan, om dan dieren vanuit die populatie terug te sturen naar Madagaskar. Maar dat moet met medeweten van de overheid daar en dat moet ook heel goed voorbereid worden. Ja, zeg ik even heel cynisch voor de tussentijd, zeggen de dierentuinen. Dan dankjewel, wij hebben een mooie populatie schildpadden. Of is dat te cynisch gedacht? Nee, dat mag wel. Maar dat is, dat is denk ik een soort win-win situatie. Wij proberen ook met onze dieren, en dat is, staat in de Blijloop echt heel hoog in het vaandel, om natuurbehoud, soortenbehoud uit te dragen. En daar heb je nou eenmaal gewoon dieren voor nodig. Je kweekt dieren voor een fokprogramma, dat aan. En je kunt middels zo'n programma, en middels de dieren zelf, publiek weer op wijzen dat zo'n programma bestaat en dat er natuurlijk een heel kritieke situatie op het eiland is ontstaan. Het is nu zelfs zo erg, dat zijn veldonderzoekers en wetenschappers die daar diverse malen geweest zijn, dat als er nu niet radicaal iets gebeurt op het eiland zelf, dat deze soort, die Madagascar stralen wat over tien jaar uitgestorven is in het wild. En het is puur voor, uh, voor de huisdierenhandel. Want het is leuk, ja. ik heb een Madagaskar-stralen schildpad uh, in een bakje. Ja, dat klopt. Het is in, in Azië, met name China, natuurlijk de, de laatste tien jaar uh, economisch veel beter gegaan. En die mensen gaan nu eigenlijk hetzelfde doen als wat wij in, in Europa en in Amerika al tientallen jaren hebben gedaan. Alleen weten wij nu dat dat niet langer verantwoord is. China is natuurlijk een rijk land en die zijn in ontwikkeling nog niet zo ver als dat wij dat zijn. En die importeren dat gewoon als huisdieren, inderdaad. Ja. Hoe reëel is het dat je op een gegeven moment kunt zeggen van oké, okay, we hebben nu de, de natuurbescherming op Madagaskar eh, zover gesteund dat we vanuit de dierentuin weer dieren terug kunnen brengen naar het wild? Het kan wel eens vijf jaar duren, tien jaar duren, vijftig jaar, wie zal het zeggen, maar als je nu niet kweekt, dan heb je natuurlijk over zoveel jaar niks om te reintroduceren. Dan heb je niks meer om terug te brengen naar het nee. wild. Nee. Dit is het probleem natuurlijk met, met dit soort dieren die als ze jong zijn heel mooi zijn, heel gewild. En eh, particulieren die niet altijd weten wat ze doen, die kopen zo'n dier, met name in China. En als ze dat al goed doen, die dieren groeien, dan zijn ze na 5, 6 jaar, zijn ze 30, 40 centimeter. En dan zijn ze minder aantrekkelijk en dan worden ze lastiger natuurlijk eh, in de huisvesting. Ja, mooi zijn ze wel inderdaad. Hè. Ja, ze zijn ja. echt schitterende dieren. En ja. daar willen we natuurlijk ook alles aan doen om. om te behouden voor de toekomst. Maar ook als, als dieren dan collectie die dieren te laten zien en het publiek ook ervan te laten doordringen, Dat het voor deze soorten 2 voor 12 is. Ja, maar ja, tegelijk als huisdier ze zijn mooi, maar voor de rest, je kan er niet meer spelen. Nee, alhoewel heel veel <laughs> mensen dat toch wel doen hoor. Heel veel schildpadhouders die met name zeg maar de. De Europese soorten die heel lang ook in Europa gehouden worden, die worden echt als troeteldieren behandeld. Ja, dat is helemaal niet mijn manier, maar het nee, gebeurt wel. Het en ik zeg tegen die mensen altijd, neem een kaviaar of neem een kat, dan heb je veel meer aan wat dat altijd. De ouverture uit het ballet L'Alcidène en Polyxandre van de Franse componist Jean-Baptiste Lully. Welkom in tuinreservaten.nl. En welkom in een statig pand aan de Keizersgracht in Amsterdam. Dat in de Gouden Eeuw gebouwd is en nu als museum te bezoeken is. Achter de gevel herbergt het pand een heuse museumtuin met strak aangelegde buxes, haagjes, grindpaden en een vijver in Franse barokstijl. Maar hoe maak je daar nou een tuinreservaat van? Henny Radstaak is uitgenodigd door Jurend Buisman en Doenja Verwij om een kijkje te nemen in en om het Geelvink Hindenlopenhuis. Voordat we zo de tuin ingaan, even wat over dit huis. Het is wel een heel bijzonder huis hier aan de Keizersgracht, toch? Ja, het is een, eigenlijk een stadspaleis. Het heeft, eh, dat, zo mag je het noemen wanneer het een hoofdhuis heeft aan de Herengracht... en een koetshuis aan de Keizersgracht. En daartussenin zit dus die tuin, en vandaar dat die zo lang gerekt is. Allemaal uit uh, ja, de Gouden eeuw? Ja, 1687 is het gebouwd. En het ensemble en de tuin eh, heeft nagenoeg nog steeds dezelfde structuur... De naam Geelvink? Uh, Geelvink is een groenling, zouden we het nu noemen. Dus het heeft wel iets met een vogeltje te maken. <laughs> het heeft de naam Geelvink-Hinlopenhuis... omdat het huis in de tijd gebouwd is door Albert Geelvink... en zijn overigens veel jongere vrouw, Sarah Hinlopen. Twee uh, kopmansfamilies die in de tijd in uh, de Gouden Eeuw... eigenlijk uh, zeer vermogend zijn geworden... en zich zo'n huis konden permitteren. Nou, laten we niet uh, langer spannend houden. Zullen we de tuin in gaan? Oh. Doen jij ja, voor wij? U bent ja, de conservator. Ja, ik ben betrokken bij dit museum. Conservator. Um, ook nou, bij de tuin? En ook bij de tuin, oh. maar ik doe het niet alleen. Hè. Dat doen we met vrijwilligers. Ook voor de tuin. En die zijn jullie ook bij? Ja, ja. Masje goed hart vrijwilliger. Hanneke Honing vrijwilliger. Zullen we even, ja, laten we maar even naar buiten gaan? Want daar gaat het natuurlijk om. En dan lopen we gelijk al tegen een bordje aan dat staat... silence, please... Voor de toeristen die hier. moeten we stil zijn? Een beetje wel voor de buren natuurlijk. Er oh. uh, ja, komen hier veel bezoekers, heel veel tuinliefhebbers. Maar we proberen toch een beetje rekening te houden met de buren. Nou wat zien we? We staan uh, aan het begin van de tuin en dan zien we die wieberachtige vormpjes afgezet met, uh, met, uh, met buxushaagjes, En Dan lopen we om zo'n vierkantje heen. Rozenplanten, denk ik, hè? Nou, het is misschien wel aardig om te vertellen dat uh, deze tuin is vroeg aangeplant met heel veel soorten oude rozen. En de tuin is een aantal jaren verwaarloosd geweest voordat het uh, openging als museum. En we zijn nu net vorig jaar gestart met een heel nieuw rozenplan. Dus dat, uh, dat hebben wij uh, met z'n tweetjes, Magie en ik, samen met uh, Juren en Dunja, hebben wij deze rozen uitgezocht. En we hebben nu afgelopen najaar hebben we de eerste lot gezet en we gaan nu... ...in het najaar met het volgende stukje bezig. Dit soort... Zo'n tuin is natuurlijk destijds ook als een soort moestuin gebruikt voor de bewoners. Dus hier hebben we zeker ook wel uh, moestuingroenten voor de keuken. Zo hebben... Bonen en zo. Ja, zeker wel. Sla. En, en, en biet. Snijbiet. Die we uh, Kijk, ja. Die gaan weer terugkomen? Ja, ja die gaan weer terugkomen. Ja, gaan we maar terug. En de, de kardoen die staat er al. Die oh. hadden we vorig verleden jaar ook al. Want hier zijn we eigenlijk begonnen met een, met een kruidenstuk. En dat gaan we dus uitbreiden ook naar de andere Kant. En dan komen er dus ook meer van die groenten bij, want dan hebben we meer ruimte om dat, uh, om dat te doen. Nou is het mooier dat jullie deze tuin hebben aangemeld als tuinreservaat? Inderdaad. Ja. ja. Uh, we proberen. Deze tuin uh, vriendelijk te maken voor uh, alle fauna die, die hier in, in de stad uh, en, en vaak niet meer in dit soort tuinen uh, zich thuis voelt. Dus we gaan hier uh, proberen om een uh, biotoop te creëren waarbij... Uh, al het uh, vliegend, uh, kruipend, springend, uh, zwemmend. <laughs> ja, niet ongedierte, maar gedierte. Ja. Uh, om, om, om zich hier prettig te, te, te ja, doen wat, voelen. Dan hebben we het over amfibieën, uh, kikkers, denk ik. Ja. ik weet niet, wat, wat, wat, wat, jullie zijn hier als vrijwilliger regelmatig in de tuin. Wat kom je hier tegen? Uh. Kikkers, salamanders, uh, padden zijn we ook wel tegengekomen. Uh, nou ja, en dan allerlei soorten vogels zitten hier dus ook. <laughs> maar voldoen jullie aan alle. Nou ja, dat hoeft natuurlijk niet, maar jullie aan de meeste criteria voor het tuinreservaat? Ik denk bijvoorbeeld aan uh, de takkenhopen waar dieren zich kunnen verschuilen. Ja, we hebben nog in, uh, in de maak. Want, uh, want we ja? hebben. Ook eens even naar achteren? Ja. ja? En omdat dit dus een museumtuin is, is dat eigenlijk... Ja, je moet het ook als museumtuin kunnen presenteren. Dat het er een beetje aardig uitziet. En uh, vandaar dat ze dus bezig zijn om dat ze allemaal te kunnen doen. Ook op een plek waar het niet heel erg in het oog loopt, maar toch mogelijk is. En dat is een beetje naar achteren, naar achteren achteren. de achterde de hecht daar. Ja, en dan zie je ineens dat die tuin inderdaad van gracht tot gracht doorloopt. Hè? Een hele grote tuin. Ja. Ja. En met een vijver en een fontein. En hier hebben we ont... Oh, kijk, hier, <laughs> hier is een hoekje. Blijf ja, voor alle kruipend gedierte. Hier ja, staat dus de... de bijenkast. Oh, hier staat de bijenkast. Kijk, die staat hierachter. Dat is helemaal geen voorwaarde voor een tuinreservat, maar natuurlijk wel hartstikke leuk. Ja, ja zeker. En binnenkort hebben jullie de eigen geelvink uh, honing. <laughs> ja, Anders zouden we wat meer bij je moeten hebben dan, dan, dan zo'n klein. Uh, uh, Eén uh, ja, bijenkast is niet genoeg. Hè. Uh, dan, dan, dan spreken we over grotere aantallen. Maar ja, ik, ik tof een beetje een puntje van kritiek over die vijver. Want het is, het is allemaal steile wanden, volgens mij. Als ik het hier vandaan bekijk, ja, is het natuurlijk ja. een prachtige vijver. Er drijven lelies mogelijk. op, fontein. Maar er moet eigenlijk een beetje een natuurlijk verloop in zitten. Dat nou, dieren er in, in, in en uit kunnen. Een van jullie uitzendingen heeft ons erop gebracht... er was toen sprake van een kikkertrapje. En hier zijn heel veel kikkers. Uh, hier worden kleintjes geboren... En die hebben dan uh, een probleem om de wallenkant op te komen. Hè? Die springen dan wel op de, uh, ja, de waterlelies. Maar, dus hebben wij ons uh, met uh, de organisatie de kikkertrapjes uh, fabriceert In verbinding gesteld. En uh, oh. we, zijn, we zijn bezig iets te ontwerpen dat speciaal voor deze vijver geschikt is. Hartstikke goed. Ik vind het wel mooi dat je van zo'n ja, zo, zo, zo, ja, zo landschapstuin, of hoe noem je het, een, een, beetje, het is een park, parkstijl ook, museumtuin, oké, okay, dat je daar toch een natuurlijk tuinreservaat van weet te maken. Ik vind het wel heel mooi. Ja, um, we hopen dus ook veel uh, vogeltjes aan te trekken. We hebben um, vogelhuisjes aangebracht voor heel verschillende broedvogels, voor winterkoninkjes, <laughs> voor meesjes, voor... voor... Ik hoop de, de Goudvink, de, de, de geelvink. De geelvink, de, de Groenling. Ja. Dat zien we hier terugkomt. Dat zou toch een mooi mooie streven zou wel zijn. Heel mooi zijn? Ja, zijn. Ja, dat, ja, dat hebben we natuurlijk niet zelf in de hand, maar dat zou wel heel erg leuk zijn. Nou, het is voor een beetje een officieel moment nu. Maar het paaltje met het bordje tuinreservaten.nl ja. moet de grond in. Die moet een plek krijgen. Ja, plekje krijgen. Een, hier een hamer. Tussen de hortensia's richting uh, bijenkast. Dus kijkt men naar het bordje, dan ziet men in één oogopslag ook de bijenkast. Kijk, nou daar staat hij. Fantastisch, hartstikke goed.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 U hoort het tweede deel uit het eerste Hobo Trio in D groot van, en daar komen ze. Componist uh, Gi Giuseppe Verlendis uitgevoerd door Diego Ghiacci en Francesco Dianese op fluit en Flavio Baruzzi op van God. Mooi, hoor. Kom je daar Dit is het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. nieuwsoverzicht. Deze week presenteerde staatssecretaris Bleker zijn plannen voor een nieuwe natuurwet. De wet moet maar liefst drie oude wetten vervangen. Tot zover niks aan de hand zou je zeggen. Minder bureaucratie. Maar de effecten van de nieuwe wet zullen bijzonder slecht uitpakken voor de natuur. Zo waarschuwen we onder andere vogelbescherming, natuurmonumenten en das en boom. Ook professor Kees Bastmeijer, hoogleraar Natuurbeschermingsrecht aan de Universiteit van Tilburg... ziet in de nieuwe wet een duidelijke breuk met het verleden. Ja, ik denk dat het een breuk is met het verleden. Omdat je uh, 150 jaar Natuurbeschermingsrecht ziet ontwikkelen in een nou, zeg maar opgaande lijn. In de zin dat we steeds meer gaan beschermen. En steeds meer, steeds meer negatieve inbreuken uh, zeg maar beperken, zoals de jacht. In dit voorstel zie je dat die bescherming behoorlijk wordt teruggedraaid. De beschermde natuurmonumenten worden geschapt. De bredere natuurwaarden krijgen geen bescherming meer zoals de ongereptheid of wijdheid van een waddenzee. En heel veel soorten zullen zo direct niet meer beschermd zijn. Uh, die uh, worden alleen nog maar beschermd met een zorgplicht en een verbod op opzettelijk doden. Maar dat zal in de praktijk dus neerkomen op bijna geen bescherming meer. Juridisch is ook interessant dat er een grote kans is dat u daarmee toch op langere termijn ook Europees rechtelijk in de knel komt. Omdat heel veel van die natuur, bijvoorbeeld die beschermde natuurmonumenten, wel degelijk van belang zijn om ook je Europese huiswerk te maken. Beestachtig. Mannetjes dieren sloven zich graag uit om met een vrouwtje te kunnen paren. Maar krekels blijken ook na de paring hoffelijk te zijn. Zij laten het vrouwtje altijd voorgaan, terug het nest in, zelfs als dat hun het leven kost. Dat ontdekten Britse wetenschappers na veldonderzoek met infrarood video-observaties. Bovendien bleek dat hoe meer roofdieren er in de omgeving zijn, hoe beschermender het mannetje is. Nou, wat lief. Ja, nou, dat is niet alleen heel romantisch van die krekel. Het is ook gewoon een strategie van de krekel om de kans op nakomelingen zo groot mogelijk te maken. Dieren in het nieuws. Na de vogelziekte Het Geel, twee jaar geleden, lijkt er opnieuw een ziekte aan te komen die het op vogels heeft voorzien. Dit keer veroorzaakt door het zogenaamde Usutu-virus. In een aantal deelstaten in Duitsland zijn dode merels gevonden die aan dit virus blijken te zijn overleden. Het lijkt een kwestie van wachten tot het zich ook in ons land verspreidt. Zijn er al meldingen binnengekomen, vragen we aan Andrea Greunen van het DWHC, Dutch Wildlife Health Center. Nee, we hebben geen melding van verhoogde sterfte. En we hebben tot nu ook het uh, Usutu-virus niet kunnen aantonen in uh, dode vogels in Nederland. Het is op dit moment aanwezig in het zuiden van Duitsland. en vermoedelijk niet in het buur, directe buurgebied van Nederland. De besmetting gaat via muggen. Het virus zit in de muggen en gaat dan via de muggen op de vogel. Dus dan kan het toch makkelijk hierheen komen? Ja, maar die mogen moeten dan toch wel van het zaad eerst naar uh, Nederland komen. Dat is toch wel een rode distans. En ik heb met collega's in Deutschland gesproken, in het uh, buurland, noord westfalen En daar is het op dit moment niet aan te tonen. Kun je het zien aan, uh, een Merel, dat die deze ziekte heeft? Nee, je kan het van bauten het aan de Merel niet zien. Die kunnen het dan onderzoeken tijdens de sexy En onderzoeken weefels dan uh, met het microscoop. En sturen dan monsters weg voor het aantonen van het virus zelf. Mocht u een dode merel vinden, liefst eentje die niet al te lang dood is... dan wil het DWHC dat heel graag weten. Kijk voor meer informatie even op onze website vroegevogels.vara.nl Einde van het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. U hoorde jazz legato van Leroy Anderson. Team, team! Zet de koelkast minder koud. Laat het water koken uit en stop je natte was niet in de droger. Maar hang het op... Wat doe jij uit? Dat is de actie. Iedereen kan morgen op 10.10 :10 meedoen... om het totale elektriciteitsverbruik van Nederland terug te brengen. Wijnand Duivendak, 10.10 :10 man, goedemorgen. Hoi. Een jaar lang kruisjes op de kalender gezet. <laughs> en morgen is het zover. Spannend. Heel spannend, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. ja kijk... Gaat die elektriciteitsmeter omlaag of niet morgen? En, hè, we kunnen het gewoon... Er is een keihard resultaat, we kunnen het zien. Het is een nationale meter en nog een meter in Amsterdam, in Stadhuis... en in Hoofddorp Oost. Drie meters zijn er eigenlijk. Op alle drie, jaar morgen kijken. En hopen dat mensen inderdaad iets uitdoen. Ja, wat gaat er morgen precies gebeuren? Los van het feit dat wij allemaal ja, moeten meehelpen, dingen uitdoen. Ja, wij roepen inderdaad iedereen op om wat uit te doen. En wij zullen de hele dag proberen overal via radio- en tv-uitzendingen... iedereen op te roepen dat te doen. En wat mensen kunnen doen de hele dag... Is op onze website, wat doe jij uit.nl, die meter letterlijk volgen. Hè? Van ja. Iedere tien minuten wordt die real-time geüpdate. En dan kan je dus zien hoe gaat het met het elektriciteitsverbruik in Nederland op dat moment. Ver we vergelijken het met het verbruik een week geleden. Mm -hmm. En dan kan je dus zien, lukt het om deze maandag, komende maandag, minder te verbruiken dan de maandag daarvoor. Ja, en zie je om twaalf uur dat het niet zo goed gaat, dan. Eigenlijk zou iedereen elkaar moeten gaan ja. sms'en, tweeten gaan of facebooken... Ja. om te zeggen, nu nog eventjes... Uh, ja. Ja. En uiteindelijk de bedoeling dat het na die maandag ook... Uh, dat men er ook mee door blijft gaan. Hè? Het is niet een grap voor... Nee, nee, Uiteraard, het, is, het, is, het is natuurlijk op zich een... Ja, wat morgen gebeurt, is natuurlijk eigenlijk symbolisch. Want daarmee lossen we het hele klimaat- en energieprobleem niet op. Ja, het is een soort nieuwe vorm van demonstreren. Een week upcall. Ja. Dat we zeggen, moet er moet veel zie... meer aandacht komen het is een voor een soort energiebesparing. een kickstart eigenlijk. Een kickstart. En... Als we er allemaal zo op deze manier morgen mee bezig zijn... worden we ons heel bewust van welke apparaten we nog veel gebruiken. We gaan er allemaal over in discussie. We gaan erover nadenken. En het is natuurlijk ook een, ja, een oproep aan bedrijven, aan de politiek en aan mensen thuis... om ja. hier veel meer aandacht aan te ja. hebben. Ja, een oproep aan bedrijven. De VARA doet uiteraard ook mee. En op verschillende manieren. Ja, ze gaan opkijken morgenochtend, denk ik, op de redactie... Met de actie Wat doe jij uit? Ja, ja. de VARA-medewerkers zullen allemaal roze en gele post-its... op hun elektrische apparaten aantreffen. Roze betekent dat je het goed doet. Geel betekent dat er nog schermen en computers aanstonden. Nou, hopen we natuurlijk dat het binnen de VARA goed uh, doen. Maar we gaan wel een beetje met de billen bloot. Volgens mij had ik nou ook mijn beeldscherm niet uitgedaan. Oh, ja? Ik weet oh, het niet zeker. Moeten we het merken de actie. In het kader van 10-10 moet mensen natuurlijk meer bewust maken om de apparaten uit te zetten. Verslaggever Rolf Hartogensis plakt op één avondje wat af. En dat is eigenlijk niets vergeleken met wat een beveiliger elke avond tijdens zijn ronde aantreft. Nou, we hebben een uh, touchscreen paneel En daarop schak ik dan ruimte met daglicht uit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 Uh, deze hadden we nog niet gehad. Nee. Dat is Paul Cornelissen. De lamp is uit, dus want die moet je wel zelf uitzetten. We gaan op alles gaan we plakken. Ja, ja. Niet, ja, ja? ja? oké. Okay. Ja, eigenlijk wel. We beeldscherm aan. Oh. Dan is dat ik, ik geloof automatisch bij hem dat het dan echt uh, of dat hij niet precies weet uh, dat je die ook ah, uit het niet kan hoe het zetten. Werkt. <laughs> Sorry, Paul. De computer is uit.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 is mij verteld. Uh, en dat heeft te maken met de waardewet. Die verbiedt dat. Want dan krijg je stilstaand water. Ik hoop hier uh, machines en zo. Uh, de printers. Ja, die blijven ook aanstaan, volgens mij. Heeft het allemaal aan? Ja. Hé, hey, en dit is uh, de redactie van de Vadergids. En ik zie bijna alle beeldschermen aanstaan. Nou, aan de slag, jongens. Uitzetten die dingen. Susanna, in alle oprechtheid, denk je dat dit verschil gaat maken?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 Ja, het is het vingertje. Ah, het is een knipoog. Het is even laten zien van hé, je computer stond niet aan. Het is ook geen uh, heel vervelend poppetje <laughs> om te zien, toch? Het is gewoon, wow, een beetje, hij kijkt een beetje verdrietig. is dus niet boos. Hij kijkt niet boos. Hij kijkt eigenlijk verdrietig. Wat ook heel belangrijk is, dat ze zich realiseren... de vader, dat zijn wij. Het is niet iets wat van bovenaf uh, soort van uh, moet gebeuren. Nee, mensen moeten gewoon zelf aan uh, meehelpen. En uh, moeten gewoon zelf elke dag nadenken van... ik doe ook dat be die beeldschermen uit. Oh, dit vind ik echt heel erg. Ik kom op de redactie van, uh, van een van onze programma's, van de Ombudsman. Alles staat hier aan. Alles staat hier aan. Dit is echt niet te geloven. Ik ga even, ik ga even de eindredacteur bellen.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 Nou, morgen weet ze het in ieder geval wel. Hè? <laughs> maar ik moet nog even met de billen bloot. Want Daniel, onze collega-redacteur, die was al op de redactie geweest. En hij had, hij had een verkeerd postitje op zijn beeldscherm, hij had hem niet uitgezet. En ik had hem ook niet Jij wel, Menno. Jij was het braafste jongetje van de klas. Dank je wel. Eh, Wijnald, ja, er wordt natuurlijk gezegd: eh, eh, Vara, wij zijn de Vara, het moet van, van onderop. En dat is toch wel een beetje gedachte achter de hele actie. Hè? We, we, we, moeten het niet, we moeten niet voortdurend maar wijzen naar Den Haag en Brussel. En eh, de overheid moet ingrijpen. Nee, dat zie je natuurlijk, want iedereen heeft te zeg Ja, maar de ander doet zoveel. En, ja. hè, en, waarom ik nou? En die kleine stapje. Wat maar, heeft het voor zin? En wat heb ja. ik nou? Hè? Maar, wat ik ben maar wat je zelf doet, is maar een druppel op de goeie, gloeiende plaat. Maar wat je nou juist ook bij die elektrameter ziet... Dat, kijk, wat je zelf doet, dat lijkt maar een heel klein stapje... een heel klein beetje bijdragen aan het totale elektriciteitsverbruik. Maar morgen zal je zien dat als wij allemaal wat minder doen, dat toch die meter en die grafiek gewoon naar beneden gaat. Ja. Dat zie je ook, die grafiek staat nu al op de site van, van wat doe je uit... Hoe, hoe het afgelopen week is geweest. En dan zie je ook bijvoorbeeld, als iedereen s'avonds thuis komt om een uur of zes, zeven... dan gaat in Nederland het verbruik omhoog. Dat zijn al die kleine handelingen van al die losse mensen samen... zorgen er toch voor dat het voor zo omhoog gaat. Ja. En dus als je allemaal een keer het andere doet, dan kan je echt... Uh, invloed uitoefenen. Ik weet, in, in Japan, uh, in het voorjaar, toen, uh, in februari, toen die kerncentrales ontploft zijn, viel er heel veel elektriciteitsproductie weg. Die, die centrales waren er gewoon niet. Toen was het eigenlijk te weinig stroom op dat moment. Toen heeft de Japanse regering de bevolking opgeroepen zuiniger te zijn met elektriciteit. Heel goed op te letten. Toen was de nood natuurlijk hoog. Toen is het tot 20 procent gedaald, het elektriciteitsverbruik. Tot 20 procent gewoon. Het door het gedrag het van mensen en bedrijven. Dus er kan heel veel. Er zit nog heel veel lucht in. Ja, ja en... Ja, wij hopen dat zichtbaar te maken. dat we morgen eens even één een, een keertje die luchtdruk uithalen. Ja, en dat we daar zo'n ramp niet voor nodig hebben. Precies. Ja. Um, en je beeldscherm uit laten staan, verbruikt dat heel ik bedoel, veel? Als je hem laat aanstaan in zo'n beeldschermpje, denken mensen dan ach. Ja, stand-by apparatuur van, van, van computers en zo. Dat, dat is in een huishouden zo'n 50 euro per jaar. Ja, He, en ja. je totale rekening is 770 euro per jaar. Dus dat is toch een, een serieus deel daarvan, ja. Ja. Ja. ja. Nou zijn er allerlei handige apparaatjes op de markt. Om zelf te kunnen zien hoeveel je verbruikt. Je hebt er een aantal ja. uh, bij je. Heel kort, wat is het? Wat is dat wat je daar hebt? Ja, je, je hebt een heleboel uh, metertjes. Er zijn al 10, 15 soorten inmiddels... waarmee je per apparaat kan meten... en sommige kunt ook over je hele huishouden meten... hoeveel die op dat moment verbruikt. Die stop je dus in stopcontact en daarin stop je dan weer het apparaat. En dan, dan meet je het verbruik. En uh, afgelopen uh, vrijdag deden we het op, in de Vrijnetschool in, in uh, Hoofddorp-Oost... waar ook die meter staat. Daar gingen alle kinderen meten. En die kinderen zeiden... ja dat, dit, ...apparaat staat toch uit en die zagen toch de meter Met lopen. Dus ja. Je ziet bijvoorbeeld stand-by-verbruik wordt dan zichtbaar in het apparaat. Maar ja. je kan ook zien... Ja, dat een, een wasmachine of een koelkast natuurlijk echt ja, veel hoger dan zit. Een collega van ons heeft ook zo'n metertje laten installeren thuis. Ja, Jeannette Paramore heeft de energiemeter van Jules uh, laten installeren in haar meterkast. Een handig apparaatje, weet je precies wat je bespaart. En voor vroege hield ze een logboek bij. En ze ging aan de slag met besparingstips van Milieu Centraal. En nou zijn we natuurlijk heel benieuwd wat er van geworden is. Nou, Herbert Baak van Jules komt nog een keertje langs bij Jeanette thuis om naar die meter te kijken. Ja, het is een beetje donker hè? Ja, nou, je hebt het goed gedaan. Je hebt, de, je hebt de lichten netjes allemaal uitstaan... terwijl je er niet bent, dus dat is, uh, dat is prima. We gaan even naar mijn logboekje kijken van de afgelopen drie weken. Ja, wat mij opvalt is bijvoorbeeld... meestal is het verbruik rond de 4 euro, hè? Ja, dat kan. Als ik dan die wasdroger aanzet, is het meteen een euro meer. Ja, een wasdroger, dat, dat gaat hard. Dat zijn natuurlijk hele grote energieverbruikers in het huis. Maar een euro, ik wist niet dat dat zoveel was. Nee, maar dat is nou precies waarom wij het display op de markt hebben gebracht... om het inzichtelijk te maken. Ja. Kijk, hier op maandag, toen heb ik achter de computer gezeten... heb ik veel uh, aan filmpjes zitten werken, gedownload en zo. Dat kost geloof ik, ook uh, nogal wat energie, als ik dat zo zie. Ja, het downloaden van grote bestanden via internet... Dat kost uh, toch redelijk wat energie. Daar gaat die computer veel en veel harder van werken. En dat, uh, ja, dat zien de mensen eigenlijk niet als energieverbruik. Die zien alleen maar dat de computer hard werkt. Maar het is natuurlijk zo, als de computer hard werkt, dan verbruikt hij ook veel energie. Dus dat is toch ook al wel, nou, een euro wil ik niet zeggen, maar een halve toch zeker wel. Dat klopt. En je ziet ook dat mensen die uh, veel films downloaden uh, gedurende het jaar, dat die zo ergens tussen de 50 en 75 euro per jaar meer kwijt zijn aan energieverbruik. Ja, ik wil eigenlijk even gewoon een rondje maken in deze keuken. Ja. Want hier staat natuurlijk heel veel uh, apparatuur. Er staat hier een uh, televisie en er staat hier een radio. En dan denk ik van nou, ik zet hem uit. Gaat hij niet uit, maar hij kan gewoon niet uit. En die tv ook niet. Dat klopt. Veel uh, fabrikanten van uh, elektronica... die produceren producten die eigenlijk altijd op standby staan... Als je dat echt wil voorkomen, dan zou je dus echt een uh, stekkerdozer tussen moeten plaatsen. Ja. Waarbij je gewoon een schakelaar hebt zitten. Die je aan en uit kan zetten. Gelukkig hebben we hier een stekker, dus die gaat er nu even uit. En dan zien we hier dat inderdaad de lampjes. Uit, die zal uit en die is langzaam aan het doven. Hè? Een beetje ja. tegenzin, hè? Ja, een beetje tegenzin. Er zit een, uh, zit een kleine adapter in. Eens dus even kijken. Oh, het oh, koffiesetapparaat staat nog aan. Ja, even uit hoor. Afzuigkap. Hoogste stand is dit. Kan ook wat lager natuurlijk. Vind jij? Nou, ik vind dat als je aan het koken bent, dat je de afzuigkap zo moet instellen dat hij voldoende afzuigt. Alleen als je dan ook daadwerkelijk klaar bent met koken en je loopt de keuken uit, zet hem dan ook gewoon weer uit mm -hmm. en laat hem niet onnodig draaien. Oké, okay, gaat hij. Ik en zie hier ook... nog een oven. Oh ja, ja. dat is een oven magnetron. Heel goed. Mijn ervaring hiermee is, en dat was ruim een jaar geleden toen ik voor het eerst zelf het display had. Ik zette de oven altijd een half uur van tevoren aan... om de broodjes op zondagochtend af te kunnen bakken. En toen op een gegeven moment kwam ik erachter van... ja, maar de oven is eigenlijk binnen tien minuten iets op temperatuur. En, en niet duurt. een half uur, zoals vaak gezegd wordt, hè? Nee, dat klopt. En daarbij zag ik ook dat de oven eigenlijk heel lang daarna... als ik hem uitzette, nog op temperatuur bleef. Dus wat ik nu doe, ik zet de oven kort van tevoren aan... en daarna zet ik hem eigenlijk gelijk weer uit. De broodjes laat ik er gewoon even in liggen. En na 10 minuten zijn de broodjes prima. Ja, niet half gaar. Niet half gaar. Nee, want anders krijg ik klachten thuis. Eens even kijken. Oh, hier hebben we nog een vriezer. Kijk. Oh. Nog en... geen uh, dikke ijslagen hier, gelukkig. Nee, en dat is nou net waar je op moet letten bij een vriezer. Op het moment dat de vriezer regelmatig ja, bevroren is dat er een dikke ijslaag op zit, zorg dat je hem dan ook regelmatig ontdooit. Ja. Dat scheelt echt heel veel in energie. En ja, dan hoef je voorlopig nog geen nieuwe te kopen. En op het moment dat die dan een keer ja, niet meer goed zou zijn... Ja, dan moet je natuurlijk gelijk kijken of je niet een uh, vriezer kan kiezen met een AA-label. En waarom dat? Die ontdooien automatisch, verbruiken daardoor veel minder energie. En uh, die sluiten gewoon heel goed af. Nou, en dan maken we het rondje af. En dan komen we weer in het washok wasmachine en de droger. Weet je, ik ga hem nog eens, uh, nog eens aanzetten. Nee, ik, ik ga even naar de energiemeter kijken. Heel goed. Hoe die nu draait, zet ik de droger aan en dan loop ik nog even terug, om het verschil te zien. Oh ja, dat uh, plakkertje van jullie zit ervoor. <laughs> nou, als je langs het plakkertje kijkt, ja. dan zie je dat het, uh, dat het wieltje nu uh, redelijk rustig uh, ronddraait... Ah, dat... En uh, we hebben op dit moment in het huis een verbruik van iets meer dan 800 watt. Is dat veel of niet? Nou, op een, op een moment dat je overal verlichtingen aan hebt staan... want we zijn nu overal in het huis aan het rondlopen... Mm -hmm. is dat helemaal niet zo'n raar, uh, raar getal. Nou, blijf je even hier staan kijken. Heel goed. Dan ga ik de droger even aanzetten. Zo. Ja, die draait een stuk harder. En we, en we zien nu ook dat uh, we van 800 watt naar bijna 4000 uh, uh, watt gegaan zijn. Echt waar? Dus we gebruiken op dit moment uh, 4 kilowatt in huis... waar we daarnet 800 watt uh, uh, verbruikten. Ongelooflijk. Ja, dus dan zie je ook hoeveel zo'n droger daadwerkelijk verbruikt. Ik ga een droger kopen. <laughs> Misschien is dat goed, weer. Dan bestel ik mooi weer. Hé, hey, je mag hem meenemen van mij. Volgens mij weet ik het wel, zo'n nou, beetje. Hartstikke goed. Ga je iemand anders uh, weer uh, energiebewust maken? Nou, dat gaan we zeker doen. Dankjewel. We halen even Plakotjes de sensor gaan, uh, uh, eraf. Zo, en we zijn klaar. Ja, nou, Wijnand. Dus de de, de, de, de, de allermakkelijkste manier om energie te besparen is je wasdroger. Uh, de deur uitdoen. De deur uit. ja, dat schijnt ja. een euro per droogbeurt zo'n beetje te kosten. Dus je hebt 15 keer uh, je was op een rekje hangen en je hebt zo'n rekje er alweer uit. <laughs> Wijnand, wat doe jij uit morgen? Ja, een wasdroger hebben wij thuis niet. Dus, eh, ik zou hem graag uit kunnen doen, maar die kunnen wij niet uitdoen. Maar eh, de afwasmachine zullen we, zullen we niet aanzetten. We zullen gewoon een keer met de hand wassen. We zullen de wasmachine niet aanzetten. Ik zal opletten eh, of de kinderen de computers en al die apparatuur eromheen... ook echt wel uitzetten als ze daarmee stoppen. Uh, ja, verder hebben wij, zijn wij in het gelukkige bezit van zonnepanelen. Dus uh, die zal ik, ja, kan je alleen niet extra hard aanzetten. Maar. Ik hey, een beetje nou, bijblazen. Vinden wij, nou vinden wij het met z'n allen heel erg belangrijk. Maar uh, de Algemene Rekenkamer kwam deze week met een rapport over energiebesparing. En Nederland gaat die helemaal niet, de, doelen, de gestelde doelen helemaal niet halen. Ja, nee, er waren zelfs een paar rapporten afgelopen week. Dat je ziet van, ja. het gaat. Uh, we denken wel eens van, ja, het, hè, maar het gaat echt niet goed. En uh, ja, ik zou zeggen dat is echt... Ook eigenlijk voor mijzelf de motivatie om deze hele actie uh, mee daar het initiatief voor te nemen, daar hard aan te werken. Wij moeten echt van onderop veel meer doen en veel meer laten zien wat er kan en wat er mogelijk is. Ja, ook als signaal aan de politiek dat ze niet achterover moeten zitten... maar dat er eindelijk gehandeld moet worden. Ja. En dat, dat er veel meer moet gebeuren. Want uh, ja, we zijn al 25 jaar bezig met de aanpak van die klimaatverandering... maar uiteindelijk is de uitstoot alleen nog al maar gestegen al ja. die jaren. En morgen is dus een signaal. Nog even voor de, de gewone burger, onze luisteraar, uh, wij ook. We, we gaan de hele dag dingen uitdoen en dat wordt allemaal gemeten. Wordt dat dan meegenomen als ik morgen zal mijn aquarium uitzet? Harm Enes, die zei, ja, ik doe het aquarium van de buren uit. <lacht> dat was een hele, hele grappige van Harm. Um, dat wordt dan meegenomen? Ja, de, de, de meter loopt echt van 0-0 uur, dus de nacht van zondag op vannacht, hè, om 0 uur begint het, tot 24 uur op maandagavond. En alles wordt geteld. Alles wat iedereen wordt geteld en al die kleine stapjes van iedereen worden hoop ik één hele grote stap. En door de dag heen zie je hoe het zich ontwikkelt. Hè. Dan wordt ja. het vergeleken hoe het morgen gaat met normaal. En helemaal aan het eind van de dag kan je dan uh, de balans opmaken of we geslaagd zijn. En die meter is de hele dag te zien op de site. Wat doe jij uit.nl? Ja. Hey, en en campagnegewijs gebeuren er morgen verder nog spannende dingen? Ja, dat... ik zeg: Dries Roef, ik zet de Zonnebank uit morgen ja een heel ja, nou, heeft zin in het niet ja nee dat uh, heeft hij ook groot mee in de spits gestaan hè, die mm -hmm. daar vorige week veel aandacht aan besteden ja, we hebben dinsdag een hele witte drie groeven ja ah. ja en Sander de Heer de Heer op het Weet, vaderprogramma, uh, s ochtends altijd die gaat morgen proberen radio te maken zonder elektriciteit oh. ja. zal niet meevallen denk ja. ik daar maar ben jij weer te gast hè, bij ja, Sander, ben ik weer ja. te gast en jij zit morgen bij Koffie Max ik zit morgen nee, mo nee, nee bij tijd voor Max tijd voor morgen Max. eind van de middag begin van de avond tijd voor Max die gaan ja. er ook aandacht aan besteden ja ja en ja. die dacht er ook over om wat uit te zetten ja nou. maar bijvoorbeeld ook de heel veel jongeren en universiteiten doen mee. En de Nationale Jeugdraad die or organiseert grote dinners in the dark. Dus uh, met elkaar eten in het donker. Ja, okay. en als Witte maar nou gewoon meedoen, dan zien we het resultaat. Morgenavond in Paul Dat, Dat zou het... geweldig zijn. Oké, okay, wilde er iemand nog koffie? Want ik ga nu het koffiezetapparaat nee, aanzetten. Nee, ik ga Wijnald Duivel ook bedanken. Wijnald, heel hartelijk bedankt en heel veel succes ja. morgen. Nog even terug naar onze venolijn 035 671 0356711338 voor deze bijzondere melding. De natuurkalender. De eerste... Viesel. Vandaag hoorde ik de hele dag... Ja, er gaat even iets mis met onze venolijn. We hebben namelijk de elektriciteit net even uitgezet om te testen wat het met onze meter zou doen. En de Technicus raakte even van zijn apropos. Komt? -ie. Hallo met uh, Sylvia de Boer uit Hengelo, over IJssel. Vandaag hoorde ik de hele dag tegelijkertijd het roepen van de chipchas en het gakken van de overtrekkende ganzen. Dat was heel apart. Die combinatie van laatste zomerzang en eerste luidruchtige herfstvluchten naar het zuidwesten. Ik had het zo nog nooit eerder meegemaakt. Ik vond het echt geweldig. Ja, vandaag is de laatste dag van de Vegetarische Restaurantweek. Hè? Meer informatie op onze website. Maar ga lekker naar een van die 170 restaurants en geniet van vegetarische lekkernijen. En 30 oktober vieren we ons viniele jubileum. Bestaan we 33 1 derde jaar. Doen we met een hele speciale uitzending in beeld en geluid in Hilversum... met vele oudgedienden. Ivo, Midas, Andrea. En u kunt daarbij aanwezig zijn. We verloten 100 kaarten onder de luisteraars die zich opgeven... via vroegevogels.vara.nl... of bellen met de Vara Publiekservice 0900 0123. Het viniele jubileum. Ja, u kunt bellen tijdens kantooruren. Wat doe jij morgen uit, Menno? Uh, nou, ik doe, alle, ik doe alles uit. Ja? <laughs> okay, dan kom Mac... ik kijken. Ik ga ja? de hele avond bij uh, Omroep Max zitten. Dus dat... <laughs> Inaki. <laughs> <laughs> nou, ik heb een fluitketel gekocht, dus ik laat uh, de waterkoker uit morgen. En de wasdroger die ga ik uh, nou, de deur uh, uit doen. Doet u nu maar de radio uit thuis. Of toch <laughs> nog even OVT. Nee, OVT. Het Brabantse dorp Drunen. Natuurlijk bekend van de duinen, maar ook van ooit. Een groot land van ooit ah, vandaag, wat daar gebeurt er.